Dit is het lokale omroep Goorland Nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. De eerste drie maanden van dit jaar is bij Defensie 176 keer geklaagd over geluid- en overlast door vliegtuigen en helikopters van de vliegbasis Schilzerijen. Dit blijkt uit een rapportage. Het overzicht is een zeer gedetailleerde registratie van de telefonische klachten. Daarin zijn de meldingen opgenomen die aan Defensie zijn gericht. In januari waren dat er 46, in februari 56 en in maart 76. De klagers tonen regelmatig begrip dat er gevlogen wordt en begrijpen dat ook. Maar ze grijpen naar de telefoon als het in hun ogen even echt te gek wordt. Dan kan het gaan om een schandalig laag vliegende Chinook, maar ook over dagen van geluidsmilieuterreur. Het komt ook regelmatig voor dat de vliegtuigen over goorlen vliegen. Vooral de Chinooks leiden tot klachten, maar ook de F-16's. En zo zijn er ook nog diverse lesvliegtuigen. De vliegtuigen gaan soms ook veel te laag, al dus de bewoners van diverse plaatsen. Het is druk in Goerle, omdat het jeugdvakantiewerk in volle gang is, tot en met 26 augustus. Dit gebeurt ieder jaar in de laatste week van de zomervakantie. Er kan niet meer ingeschreven worden, want alles is vol en is al in volle gang. Tot en met zaterdag is er dus veel actie in deze regio. Als je van reptielen houdt, dan is komend weekend een ideaal weekend om naar de oliemeulen te gaan. In Tilburg, het vreemdste dierenpark van Nederland. Zoals ze zich altijd het liefste noemen. Nou, de Tilburgse vandaag, dat gaat eigenlijk al, al ver terug. Het is een, een van de oudste en eigenlijk ook gezelligste reptielenbeurzen van, van Nederland... Vroeger uh, uh, met name door de, door de hobbyisten opgezet. Uh, tegenwoordig zijn daar ook uh, heel veel uh, winkels uh, bij aanwezig. Maar ook nog altijd uh, verenigingen. Dus uh, het is gewoon een hele interessante beurs voor, uh, voor zowel de leek als een gevorderde terrariaan. Zoals wij dat noemen. Tot besluitend weerbericht. Temperaturen in de regio Golen en Riel om de wijde 25 graden. Morgen wordt het 28 graden. Vanaf donderdag gaat de temperatuur weer geleidelijk iets omlaag naar de 22 graden. Vanavond en vannacht koelt het af naar 15 graden. De wind komt uit het westen en is kracht 3. Op deze dag in 1995 was het 30 graden. En in 1999 op deze dag 6 graden. En in de afgelopen 30 jaar heeft het 18 van de 30 keer geregend op deze dag. Tot zover het lokale omroep Goede Nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoede.nl.